Wat er wel gemoed met het NWS-journaal. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken wordt eurocommissaris. Premier Rutte bevestigde vanmiddag in de Tweede Kamer dat Timmermans voorgedragen is. Hij moet nog wel officieel benoemd worden. Welke post hij krijgt is nog onduidelijk. Timmermans sprak zelf vanmiddag in Brussel met commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Alt minister Koenders wordt genoemd als opvolger van Timmermans op buitenlandse Zaken. Een deel van de oppositie vindt dat het kabinet de stukken voor Prinsjesdag onmiddellijk naar de Tweede Kamer moet sturen. Volgens de SP heeft de coalitie de embargo-regeling van tafel gegooid door al van alles te laten lekken. De SP kreeg bijval van onder meer de PVV en de Partij voor de Dieren. De ouders van een ernstig ziek Brits jongetje komen waarschijnlijk snel vrij. Het Britse OM heeft het arrestatiebevel voor het echtpaar ingetrokken. De twee zitten vast in Spanje... omdat ze hun zoontje van vijf uit een ziekenhuis in Engeland hadden gehaald. Ze waren het niet eens met de behandeling die hij daar kreeg. Oud-bestuursvoorzitter Langejan jan van de Nederlandse Zorgautoriteit... heeft over het algemeen correct gedeclareerd. Blijkt uit onderzoek en opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Eerder werd gezegd dat Langejan jan een groot deel van zijn dienstreizen heeft gemaakt... op kosten van bedrijven en zorginstellingen. Volgens het onderzoek klopt dat deels wel... Maar zijn er bij de zorgautoriteit geen regels die dat verbieden? Na het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 km per uur... zijn automobilisten op de A2 en A4 juist langzamer gaan rijden. Blijkt uit onderzoek van de Verkeersinformatiedienst... die de snelheid twee jaar heeft gemeten. Volgens de VID komt dat onder meer door onduidelijkheid... over de maximumsnelheid en angst voor trajectcontroles. Ook al gelden die s'avonds niet. Het weer. Vanavond trekken er wat wolken over... maar het blijft vrijwel overal droog...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 Er staat bij elkaar 130 kilometer file, het is een normale avondspits. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Knoop en Hoevelaak en Brugge 6 kilometer. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij de afwit Geldermansen 4. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag... tussen het Berk- en Roodreis en Delft 6 kilometer. En richting Rotterdam tussen Delft en het Knopen Kleinpolderplein 8 kilometer... A15 Rotterdam richting Europort tussen Hoogvliet en Spijkenissen 5 kilometer. Een ongeluk op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Tussen Knopend Ketelplein en Rotterdam Centrum 4 kilometer. Bij Rotterdam Centrum is de reishoek dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en de brug bij Gorkum 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 de zomer van ZFM ZFM van voor ZFM 106.9 FM Als antwoord ook op tv Tekst TV op kanaal 45 de Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt.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 De radio in het Zand. Voor zon Zee. en heel veel zomerhit. <lacht> Dit is ZFM Zandvoort.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 ZANG ah.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 We're good